Cascadeur, soleil, couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, c'est la rose moi.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 Ach, wat een romantiek. Alweer aan het begin van uh, de zondagmorgen van GoFem. Natuurlijk. Ach, romantische muziek van Gilbert Bécaud. L'important c'est la rose. En hij zegt het zelf ook nog een keertje. Hè? Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. En uh, ik ga proberen je oren weer lekker te verwinnen. Maar ook een leuk onderwerp te brengen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw GoFam. Want we hebben gewoon inderdaad de mooiste muziek voor je. Wrote me a letter Said he couldn't live Without me no more Listen, mister, can't you see I gotta get back To my baby once more Cool at the Game, Joanna en Majora met de letter. Van lang, lang geleden. Mooie. Muzikale herinnering hier in de show bij GoFM. Het ruikt u heerlijk naar koffie in de studio. Echt waar, het is uh, versgezette koffie. En niet uit zo'n automaat. Nee, we doen het vandaag gewoon met een filterzakje en een fluitketel. Echt waar, dat is uh, belachelijk zeggen heel veel mensen. Maar eigenlijk is dat heel langzaam koffie. zetten. Toch het aller, aller, allerlekkerste. En toch wel veel beter dan zo'n machine met van die aluminium dingetjes. En van die uh, soort filterzakjes. Of hoe noem je die dingen? Pads. Nou, ja, ik vind het allemaal niet zo echt best, Maar goed, bouw die op de hoogte wat we hier al bij uitspoken in de studio. Maar misschien heb je er helemaal niks aan en heb je liever veel meer muziek. Komt eraan, Shania Twain. No way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the It's just the way And let's Twee ja, vrouwen die echt hun sporen wel meer dan hebben verdiend in de muziek. Beyoncé en Shania Twain. Je hoorde deze Irreplaceable. En je hoorde ook nog eens een keertje You've Got Away. Zo meteen, over een paar minuten al, gaan we praten met Miranda Noorlander. Zij is adjunct-directeur van Ronald McDonald Kinderfonds. En waar gaan ze het over hebben? Ja, samen met uh, Hugo Harmsen, mijn collega. Ze gaan het hebben over de familiecar van Ronald McDonald. Wat is dat voor een car? Is dat een car met Happy Meals? Of is er toch iets anders aan de hand? Je hoort het zo meteen hier in de show bij GoFam.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 Girl, you're coming. Hou jij ook van een beetje klassieke rockmuziek. Ja, dan ben je wel aan het juiste adres hier bij GoFim. Vandaar dat we de doorstrijden, maar dan wel een easy nummer, Riders on the Storm. Nou, het, de storm zal het wel meevallen vandaag als ik zo naar het weerbericht kijk en luister. Nou, vond het allemaal reuze mee. Je hoort ook Kelly Clarkson, Already Gone, hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Hugo Harmsen. Als je kind ziek is, wil je niets liever dan dichtbij zijn. De hal van het ziekenhuis voelt al snel te ver. Hoe fijn is het dan dat een familiekar aan je bed komt... en dat je niet weg hoeft voor een kopje koffie? Je kunt samen met je kind een spelletje blijven doen... of je kunt een tijdschrift blijven lezen. Uh, ja, dat is een uh, prachtig initiatief van het uh, Rond McDonald's kinderfonds... en daarvan heb ik aan de lijn Miranda Noorlander welkom in de uitzending... Dankjewel. Het Ronald McDonald Kinderfonds. Neem ons als luisteraar nog even mee. Wat zijn de initiatieven die jullie ontplooit hebben en nog steeds ontplooien? Ja, het Ronald McDonald Kinderfonds heeft als missie om gezinnen te ondersteunen als je kind ziek is. Als je kind ernstig ziek is en in het ziekenhuis ligt. En uh, ja, als ouder wil je daar dan het liefst heel dichtbij zijn. En dat is ook heel erg belangrijk voor het kind, dat of papa en mama in de buurt zijn. Dus daarvoor hebben wij de ronde mcdonald huizen. Dat zijn logeerhuizen naast de ziekenhuizen waar ouders kunnen slapen en eigenlijk op loopafstand zijn van hun kind. Dag en nacht, dus als er iets is, dan kunnen zij meteen naar hun kind toe. Nou, dat is een geruststellende gedachte voor zowel de ouder als het kind. En we weten ook dat dat weer een positief effect heeft op op het genezingsproces en het welzijn van het kind. Wat mij gelijk een beetje bij mij oppopt nu is... Uh, natuurlijk het nieuws dat we van de week ook hebben gehoord... Uh, van de verdeling van de hartchirurgie voor kinderen... over uh -huh. de ziekenhuizen in Nederland. Dus ja. uh, daar zullen jullie waarschijnlijk dit zullen jullie ook gevolgd hebben... Zeker, dat volgen wij heel nauw. Want dat, dat ge, ge heeft ook zeker invloed op onze Ronald McDonald-huizen. Want je ziet door de, toch de uh, concentratie van specialisaties dat, dat ouders dan ook verder moeten reizen. Hè, om om uh, de specialisatie te krijgen die hun kind nodig heeft. Dus ja, dat, dat volgen wij heel nauw. En uh, ja, nou hebben jullie nu een uh, nieuw uh, fenomeen geïntroduceerd. Wat ik net al zei, vanaf 9, 9 januari dit jaar, jongsleden, ja. uh, wordt de eerste familiekar uh, geïntroduceerd. Uh, ja, we zijn uiteraard heel erg benieuwd, wat houdt een familiekar in? Een familiekar is eigenlijk, een, een, ja, je kunt het een beetje voorstellen als een, een trolley, zoals je die kent uit het vliegtuig. Alleen dan iets groter, waar... Uh, koffie, uh, thee, uh, warme chocomel, uh, soep, uh, maar ook uh, gewoon lekkere koekjes of zoutjes, maar ook tijdschriften, uh, uh, oordopjes voor ouders. Alles om ouders te kunnen ondersteunen als ze in het ziekenhuis zijn, zoals je ook meldde in je introductie. Ouders zitten vaak de hele dag in de, ziek, in de kamer bij hun zieke kind, durven daar ook moeilijk vandaan te gaan, eh, omdat het uh, nou ja, geen, uh, geen goede situatie is waarin ze in zitten. Dus dat is heel zwaar En ja, alles waar wij bij ouders kunnen ondersteunen. Dus zowel met de Ronde huizen, zodat ze dichtbij kunnen slapen. Maar is dit ook een manier om die ouders te ondersteunen? Omdat we weten als ouders het goed kunnen volhouden dat dat ook een positief effect heeft op het kind. En dus, dus inderdaad wel echt waargenomen dat dit aan het welbevinden dus van zowel de ouders als de kinderen bijdraagt? Ja, ik kan me ook maar zo voorstellen dat uh, ja, zoals je op elk vlak van elke, in elke branche van vrijwilligersorganisaties uh, werkt, uh, dat je in feite uh, aan goede vrijwilligers ook nooit genoeg hebt. Nee, klopt. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken en uh, we doen ook uh, regelmatig wervingscampagnes. En gelukkig uh, ja, zijn we uh, nou, heel gelukkig met heel veel uh, uh, vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Maar ja, het is altijd uh, interessant om te kijken van uh, als, als bij iemand die dit hoort. En kijk op onze website uh, voor een door het huis of rondheim huiskamer, in de buurt. Uh, ja, nieuwe vrijwilligers zijn altijd heel erg welkom. Dan is bij deze op dit medium die oproep ook maar even geplaatst. Ja, toch? superfijn. <laughs> ja. Ja, ja. Um, als wij wat meer informatie over uh, dit initiatief uh, sowieso in de, de hele breedte het Ronald McDonald Kinderfonds uh, willen uh, gaan aanschouwen, uh, dat kan uiteraard via internet. Uh, via ja. welke website? Dat is www.kinderfonds.nl. En daar, uh, ja, daar kun je eigenlijk alle algemene informatie krijgen, maar ook op regio. Hè? We zitten door het hele land, dus nou ja, het is ook heel makkelijk te vinden in welke plaatsen we allemaal zitten. En dan uh, word je van, kom je vanzelf terecht bij wat daar is, door het huis, een het huiskamer of een familiecar. Dus uh, ja. Dat, daar is alle informatie te vinden. Want je hoopt het als ouder natuurlijk nooit mee te maken, maar zou je inderdaad daarvoor staan, dan is een beetje bekendheid op dat gebied ook wel een welkom. Miranda ja. Noorlander van het Ronald McDonald Kinderfonds mag ik je heel erg danken voor dit fijne gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I'm gonna cry.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 Als we stilstaan om weer door te gaan. Maakt in door kan, we zullen doen. Gaan, we zullen het gaan Dat we samen zijn. We zullen doorgaan Als niemand meer verwacht dat we weer. Vageloze nacht, we zullen door, gaan, we zullen door, gaan. dat we samen zijn. We zitten hier altijd in Dubio, de studio. Draaien we de oorspronkelijke versie van? We zullen doorgaan. Van Rams en Shaffi. Of doen we die van André van Duin. want die is eigenlijk een stuk grappiger natuurlijk. Maar ja, als je hem twaalf keer hebt gehoord, dan weet je het ook wel intussen. Maar wel een lekker nummer, hè? Van uh, Rams en Shaffi dus uit 1975. Alweer hier bij Goof En verder Stevie Wonder. En My Sherry Amour, natuurlijk. Ach, loopt dat tegen kwart voor. Uh, Oh, wat schiet de tijd lekker op? En we hebben zoveel moois nog voor je. Dus. En ik ga zo meteen ook even kijken in de agenda van Go. Want uh, misschien is er wel iets leuks te doen de komende dagen. Wat een ontspannen muziek op deze zondagmorgen van George Michael. Jesus to a child. En daarvoor Jason Donovan. En ach, ik voel heerlijk. See it with a kiss. Vanmiddag in Porky Bess. Iets uh, bijzonders. Lekkere jazzmuziek als je ervan houdt. The Ghost, The King and I bij Porgy Vanmiddag. Och, uh, een, uh, ja, toch wel een legendarisch Ongeveer, die lekker uh, je de mooiste jazz laten horen. Dus uh, ja, dat is dus vandaag te doen. Er is nog veel meer te doen in Sales-Vlaanderen. En als je daar meer over wil weten... Uh, ga dan naar onze website. go-rtv.nl Daar vind je alle informatie over uh, wat er zoal te doen is en leuk is in de regio. go-rtv.nl En ga dan naar de top Agenda. En daar vind je alle informatie. Don't bother me, stay away. Don't bother me, go away. Come back another day. Don't bother me. I heard about you from my friends. Don't bother me. The word really gets around. They say you broke the heart. Of every boy in town. They say you like to cheat. cheat. They say you're just a little flirt. And if cheat. I fall for you, cheat. I'm surely gonna get hurt. Hey, girl, don't bother me. De tabs en de klassieker Hey girl don't bother me aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFM. Over een paar minuten al. Dan gaan we op naar het tweede uur. Gaan we ook weer lekkere muziek draaien. Ietsje meer tempo. En dan hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat weer op. Met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf. En dat is gewoon gezellig en leuk. En er zitten altijd hele mooie antwoorden tussen. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij Go. Blijf bij mij. En Stephanie Mills. and never knew love like this before.